وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Beste broeders en zusters ik wil het vandaag gaan hebben over een achtenswaardige profeet die meerdere malen in de gelegenheid is gesteld om een gesprek met Allah subhanahu wa ta'ala aan te gaan zonder tussenkomst van iemand O Musa, ik heb jou verkozen boven de rest van de mensen Middels mijn boodschap en mijn woord Maar wie is eigenlijk deze man Die uitverkoren is door Allah subhanahu wa ta'ala En zelfs is uitgeroepen tot een boodschapper en een profeet Wat fil dit in Musa? Inna Rasul Nabia. Vertel, o Mohammed, in het boek over Musa, hij was een oprechte iemand. En hij was een boodschapper en een profeet. En daarom is het niet meer dan gepast dat wij de komende minuten minute gaan gebruiken om kennis te maken met deze doedele profeet. En laten wij beginnen bij het begin. Laten wij beginnen bij de geboorte van Moose salam. Hij werd geboren in erbarmelijke tijden, in moeilijke tijden. En in een land dat onderdrukt werd door een verdorven, medogeloze tiran genaamd Fir'aun. Deze tiran dwong zelfs de mensen om hem te aanbidden, zeggende, Ana rabbukumul al a'laa. Ik ben jullie verheven God. Ik ben jullie verheven Heer. En daarnaast wist hij de mensen tot het uiterste te schofferen, te vernederen en te kleineren. En hij liet iedereen dag en nacht voor hem werken. En alsof dit niet genoeg was, gaf hij zelfs op een bepaald moment opdracht aan zijn onderdanen, aan zijn handlangers... Om alle pasgeboren jongetjes van Beni Israël te doden. Omdat deze tiran in een van zijn dromen had gezien dat zijn koninkrijk ten onder zou gaan door de komst van een man uit Beni Israël. En deze man was Musa alayhi salam. Maar degene die zichzelf in staat acht om de wil van Allah subhanahu wa ta'ala tegen te houden. Komt er bedrogen uit. Niemand kan de wil van Allah subhanahu wa ta'ala tegenhouden. Want niet alleen wilde Allah subhanahu wa ta'ala dat Moesa ongeschonden bleef. Hij wilde zelfs dat deze tiran, Fir'aun, de voogd zou worden van Moesa. En dat hij zou opdraaien voor de zorg en de opvoeding van Moesa. Wat denk je daarvan? Als je denkt dat, dat jij de wil van Allah subhanahu wa ta'ala kan tegenhouden. Dan zal Allah subhanahu wa ta'ala voor zorgen. Dat jij over met je eigen handen deze moesha groot zou brengen. Zodat hij zich uiteindelijk tegen jou zou keren. En jouw vernietiging zou betekenen. Want Allah subhanahu wa ta'ala beste broeders en zusters is niet te stoppen. En degene die het in zijn hoofd haalt, om Allah te bestrijden, zal verpletterd en vermoorst worden. Wallahu ala amri. Nasi la Allah subhanahu wa ta'ala zal zijn voorbeschikking door alles heen voeren. Maar de meeste mensen weten dit niet. Als Allah subhanahu wa ta'ala iets heeft vastbesloten, dan kan niemand dit tegenhouden. Niemand kan zijn plannen dwarsbomen. En degene die dit wil proberen, zal moeten toezien hoe zijn plannen op niets uitlopen. En zal moeten toezien hoe dit geloof uiteindelijk zal zegevieren. En zo groeide Moesa op in het huis van deze tiran. Hij at, sliep en speelde in het huis van deze ellendeling. Die dacht de kader van Allah, Subhanahu wa Ta'ala, te kunnen tegenhouden. En naarmate de tijd verstreek, ontwikkelde Moesah zich tot een sterke wijze man. En toen hij zijn volle kracht had bereikt, Moesah dus, en volgroeid was, gaven wij hem. Wijsheid en kennis. En zo belonen wij de weldoeners. Als wij één ding hieruit moeten halen, dan is het wel het vertrouwen op Allah. Als Allah zegt dat hij zijn geloof zou laten overwinnen, dan zal het ook gebeuren. En Moesa groeide op. En toen hij op een dag de stad inging, zag hij twee mannen vechten met elkaar. Eén van hen... Behoorde tot het volk van Moesah. En toen hij Moesah zag. Wende hij zich tot Moesah om hulp. En Moesah kwam hem te hulp. En hij gaf. De andere persoon. één klap. Die resulteerde in zijn dood. Eén klap. En de man. Viel dood neer. Moesah werd daarna. Direct vervuld met spijt. Hij wist dat hij een grote fout had begaan. Hij zei. Dit behoort tot het werk van de Satan. Hij is waarlijk een vijand die duidelijk doet dwalen. En voor het eerst voelde Moesa zich onveilig in zijn eigen stad. En dit gevoel werd aangesterkt toen een man naar Moesa kwam. En hem waarschuwde. En opmerkzaam maakte op het gevaar dat een aantal mensen en list aan het beramen waren om Musa alayhi salam te doden. En hij adviseerde hem om te vertrekken. En Musa volgde zijn advies op. En sloeg op de vlucht. Zich begevend richting een plaatsje genaamd Medien, Niet wetende wat Allah subhanahu wa ta'ala allemaal voor hem in petto had. In Medien trouwde Musa. En hij verbleef daar voor de duur van zeven à tien jaren. Maar daarna begon hij weer te verlangen naar zijn moederland. Hij begon te verlangen naar zijn moeder. En zonder aarzelen pakte hij weer zijn spullen in en vertrok samen met zijn vrouw richting Egypte zijn geboorteland. Moeser reisde te voet. En toen hij overvallen werd door de nacht, besloot hij even te gaan rusten. En nu gaat het beginnen. Het was een koude kille nacht... Een nacht zonder licht en verward keek Moesah om zich heen. En hij zag in de verte een aangestoken vuur. Hij zei tegen zijn familie. Mkuthu, inni aanastu nara, la'alli minha biqabasin, au ajidu ala nari huda. Hij zei tegen zijn familie, familie blijf hier. Ik zie een vuur. Wellicht zal ik daarvan een fakkel voor jullie meenemen. Of zal ik daar leiding vinden. En langzaam stevende Moesa af op het vuur. Benukethir die zegt in zijn boek El Bideyo en Nihaya, dus het begin en het einde, zegt hij, enkel en alleen Moesa was in staat om dit vuur te zien, want het was tenslotte voor hem bedoeld. En zo naderde Moesa langzaam dit vuur, maar in werkelijkheid stond hij op het punt hoger aanzien te werven stond hij op het punt geëerd te worden door Allah subhanahu wa ta'ala. Hij kwam steeds dichterbij. Zijn voorbeschikking tegemoet. Want de gewone schapenherder, Moesa, zal zometeen door de Heer van de werelden opgedragen worden om naar de allergrootste tyrannieke heerser te gaan. Firaun. De doder van kleine, of de moordenaar van kleine kinderen. De vijandige terrorist. De onderdrukker van volkeren. Toen Moosa eenmaal bij het vuur aankwam, werd hij opgeschrikt door een stem die tegen hem zei, of die hem beveelde, zijn schoei uit te doen. Toen hij daar aankwam, werd er tegen hem gezegd. Waarlijk, ik ben jouw heer, o Musa. Dus trek je sandalen uit. Voorwaar je bevindt je in de heilige vallei met de naam Toa. En Musa keek verbaasd om zich heen. Hij wist niet wat hem overkwam. Zich afvragende, wie bent u? Identificeer uzelf. Wijs mij de weg naar u. En het antwoord op al deze vragen liet niet lang op zich wachten. Want Allah subhanahu wa ta'ala zei in het vervolg: Innani anallahu la ilaha illa anafa budni wa akimi salatali dikri in saa ta'atya akad. Dus Allah subhanahu wa ta'ala zegt tegen Mousa: Waarlijk, ik ben Allah, er is geen God dan ik. Aanbid mij daarom. En onderhoudt het gebed om mij te gedenken voor waar het uur zal aanbreken. Dit is de beste beschrijving van Allah subhanahu wa ta'ala. Een betere beschrijving dan deze bestaat er niet. En daarom als je gevraagd wordt, wie is Allah? Dan zou je moeten zeggen, Allah is Hij die geen deelgenoten kent. Want zo... Beschreef Allah zichzelf tegenover Moesah. Hij zei tegen hem, ana Allah, la ilaha illa ana fa'abudni. Voorwaar, ik ben Allah. Er is geen God dan ik aanbid mij daarom. En het is net alsof Allah tegen Moesah, zegt, Leer mij kennen. Voordat je mij kenbaar gaat maken aan andere mensen. Voordat je mij openbaar gaat maken aan andere mensen. Leer mij kennen voordat je mijn boodschap gaat verspreiden. In dit vers, en dit is ontzettend belangrijk. In dit vers zijn drie zaken opgenomen die iedere moslim zal moeten kennen voordat hij de islam gaat verkondigen. Drie zaken. De eerste zaak is de zaak van tauhid. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt in eerste instantie: "Inni ana la ilaha illa ana Ik ben Allah. Er is geen god dan ik. Aanbid mij daarom. Iedere moslim zou het alleen recht van Allah op aanbidding zowel mondeling als vanuit het hart moeten bevestigen. En iedereen zou moeten toegeven dat de enige ware aanbedende, heerser, bestuurder, schepper Allah subhanahu wa ta'ala is. Dat is één. De tweede zaak is de zaak van het gebed. Want Allah zegt vervolgens, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ En onderhoud het gebed om mij daarmee te gedenken. En we weten allemaal hoe belangrijk het gebed is. Het gebed is de steunpilaar van het geloof. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa bekend heeft gemaakt. In zijn advies richting Mu'ad bin Jabal. En, en het gebed is de scheidingslijn tussen geloof en ongeloof. De derde zaak die iedereen moet kennen is het geloven in de dag des oordeels. Want als laatste zegt Allah subhanahu wa ta'ala tegen Moesah: voorwaar het uur zal aanbreken. En dit is een ontzettend belangrijk of belangrijk onderwerp dat meerdere malen benadrukt en onderstreept wordt door de Koran. En tegen degene die deze dag verlogen wordt er gezegd, za'am kafaru kafaroo an layub'ath, qul bala wa rabbilatu'athunna, thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika alallahi allahi Degenen die niet geloven veronderstellen dat zij niet opgewekt zullen worden, zeg, wel zeker bij Allah jullie zullen zeker opgewekt worden. En zullen op de hoogte worden gebracht van datgene wat jullie pleegden te doen. En dat is voor Allah gemakkelijk. En een overtuiging die niet gebaseerd is op het geloven in de dag des oordeels, is een wankelende overtuiging die geen recht van bestaan heeft. Nadat Allah subhanahu wa ta'ala zichzelf bekend had gemaakt aan Moesa, vond er tussen Moesa en Allah subhanahu wa ta'ala een leuk, prettig en amusant gesprek. Dat bedoeld was om de verwarring en de bezorgdheid en angst van Moesa weg te nemen. Want de toestand waarin Moesa zich op dit moment bevindt, is moeilijk, ondraaglijk. Stel je voor, je staat te praten met Allah. De Almachtige, de Heer van de werelden. Je zult vervuld zijn met angst, niet wetende wat je moet zeggen. En om Moosa een beetje gerust te stellen, vroeg Allah subhanahu wa ta'ala aan Moosa op een innemende en liefdevolle manier. Wat heb je daar in je rechterhand, o Moosa? En langzaam begon Moussa zich los te maken van de verwarring, angst en bezorgdheid. En voor het eerst voelde Moussa zich op zijn gemak. En hij begon zelfs te genieten van dit grootste moment. Want hoe vaak krijg je de kans om met Allah subhanahu wa ta'ala te praten. En daarom beperkte Moussa zich niet alleen tot het zeggen van dit is mijn stok. Hij wilde de duur van het gesprek lang houden. Hij wilde dit gesprek rekken. Dus wat zei hij? hiya alayha. Wa Subhanallah. Het was voldoende om te zeggen. Dit is mijn stok. Maar hij zei dit is mijn stok. Waarop ik leun. En waarmee ik de bladeren van de bomen afsla voor mijn schapen. En die ik ook gebruik voor andere doeleinden. Ibn Abbas radiyallahu an, die zegt, Rahimallahu Musa, mogen Allah Musa genadig zijn. Het was voldoende om te zeggen, dit is mijn stok. Maar hij was ontzettend verblijd met zijn gesprek met Allah subhanahu wa ta'ala, waardoor hij meer woorden sprak dan nodig was. En de reden waarom Allah subhanahu wa ta'ala Musa naar zijn stok vroeg, was omdat deze stok geschiedenis zou schrijven. En een wijze les zal zijn voor mensen of voor generaties die later zouden komen. Want Allah subhanahu wa ta'ala zei: قال القيها يا موسى فلقاها فإذا هي Hij zei tegen hem: "Werp hem op de grond. Werp jouw stok op de grond." Waarna Musa gehoor gaf van zijn Heer en zijn stok op de grond wierp. En wat gebeurde er toen? Zijn stok veranderde in een slang. Natuurlijk Moesa, Er is iets wat niet gewoon is. Een stok die verandert in een slang. En Moesa, de gewone man, die deinsde verschrik terug. Die dacht wij zelf, wat gebeurt er hier? Hij ging, hij liep naar achteren. En hij keek angstig toe. Maar Allah subhanahu wa ta'ala stelde hem wederom gerust. En zei tegen hem. God hawa la Pak hem weer op. Wees niet bang. We zullen hem in zijn oorspronkelijke toestand terugbrengen. En na deze, hoe moet ik het zeggen, kortstondige kennismaking, werd het tijd om Moesah te belasten met een enorme verantwoordelijkheid, die veel inspanning vergt. Want Allah, subhanahu wa ta'ala, zei daarna tegen Moesa... Idheb ile fir'auna innahu tagha. Ga naar fir'aun. Waarlijk, hij stelt zich tyranniek op. Ga naar fir'aun. Waarlijk, hij stelt zich tyranniek op. En nu moet je proberen... Moesa in te beelden. Terwijl hij naar deze woorden staat te luisteren. We zijn toch niet vergeten dat Moesa... Gevlucht is uit angst voor Firaun. Omdat hij een van zijn mensen had gedood. En nu wordt hem verteld dat hij naar diezelfde Firaun moet teruggaan. Dus niet naar zijn onderdanen. Niet naar zijn naasten. Niet naar zijn mensen. Hij moest teruggaan naar Firaun zelf. Ga naar Firaun. Kan iemand zich de druk voorstellen. Die Moes op dit moment doormaakt. En... Nog erger is, hij gaat niet terug om zijn excuses aan te bieden voor wat hij heeft gedaan. Hij gaat terug om Firaun de les voor te lezen. Om Firaun uit te nodigen naar het aanbidden van de enige ware God, Allah subhanahu wa ta'ala. Firaun, zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt, die zich tyranniek heeft opgesteld. Door bijvoorbeeld volwassenen en kinderen van het leven te beroven. Verderf te zaaien. Verdorvenheid te verkondigen. En het land stelselmatig schrik en dreiging aan te jagen. Ontzettend moeilijk. En daarom wilde Allah subhanahu wa ta'ala Mousa een hart onder de riem steken. Hij wilde hem versterken. En daarom zei hij tegen hem... لقد منننا عليك مرة اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفي في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني الله اكبر ام موسى Moed in te spreken, zei hij tegen hem, voorwaar. We hebben je een andere keer begunstigd, toen wij je moeder inspireerden met enige inspiratie. We zeiden haar, leg hem in een kist en werp hem in de zee, zodat de zee hem op de kust zou werpen. Een vijand van mij en een vijand van hem zou hem vervolgens opnemen. En ik heb mijn liefde over jou uitgestort, Opdat jij onder mijn toezicht groot werd gebracht. Allah subhanahu wa ta'ala zegt eigenlijk tegen Mozes: Ga naar Firaun. En wees niet bang. Waarom zou je bang voor hem zijn? We hebben je reeds in het verleden tegen hem beschermd. Toen jij nog een klein kind was. We hebben je zelfs groot gebracht in zijn huis. Jij at zijn voedsel. En als hij soms met jou aan het spelen was, dan sloeg jij met je kleine handjes in zijn gezicht. Toen was je niet bang voor hem. En nu ga je ineens zeggen dat je bang voor hem bent. Nu je een man of een 40-jarige man bent geworden. Ga, hij stelt niks voor. Hij stelt helemaal niks voor. Maar het belangrijkste, of het belangrijkste, moet nog komen. Want de vraag is, welke toon... Moet Moesa aanslaan tegenover verouwen? Welke wijze van spreken past bij deze tiran? En dit is een wijze les voor ons allemaal. Want Allah subhanahu wa ta'ala leert Moesa. Hoe hij dit soort mensen moet benaderen. Namelijk op een zachtaardige milde wijze. Hij zegt tegen hem. heb. Ila Fir'aun, innahu tagha. Fa lahu, Gaat beide, hij en Harun, zijn broer. Na Fir'aun. Waarlijk, hij stelt zich tyranniek op. Maar let op. Spreekt mild tot hem. Wellicht laat hij zich vermanen, of wordt hij bang. Ibn Abbas, wederom die zegt, radiyallahu anhu, Ontzettend mooi zijn deze woorden. Ontzettend mooi zijn deze woorden. Waarom? Allah subhanahu wa zegt over Firaun een tyran te zijn. Hij zegt over Firaun een tyran te zijn. Maar desondanks zegt hij of beveelt hij zijn profeten zachtmoedig te zijn tegenover deze tyran. In de hoop dat hij zich laat vermanen. Als dit geldt voor Firaun, hoe zouden wij... Onze broeders en zusters moeten benaderen die niet bekend zijn met de regels van Allah subhanahu wa ta'ala en de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Op een manier dus die nog zachter dan satijn is, die nog zachter dan zijde is. We zouden in onze aanpak niet geneigd moeten zijn tot heftigheid, hardvochtigheid. We zouden niet streng moeten zijn. We zouden genadig en barmhartig moeten zijn in onze omgang met hun. Wellicht dat Allah subhanahu wa ta'ala middels jou en middels mij hun harten opent voor de waarheid. En dit is een belangrijke les voor ons allemaal. Dus als Moesa opgedragen is op deze wijze om te gaan met Fir'aun. De grootste tiran die de geschiedenis heeft gekend. Hoe zouden wij dan onze broeders en zusters moeten benaderen? Dus Moosa zou vertrekken naar Firaun. Maar voordat hij vertrok, diende hij nog één laatste verzoek in bij Allah subhanahu wa ta'ala. Eén laatste verzoek. En luistert goed. Dit is ontzettend belangrijk. Hij zei, Rabbi, Srahli sadri, wa amri, wahlu l'uqdatan min yafqahu Shrahli sadri, verruim mijn borst, want zo'n zaak, zoiets, heeft geduld nodig. Je zou een ruime borst moeten hebben, om zoiets voor elkaar te krijgen. Je zou veel geduld moeten opbrengen. Daarna zei hij, En maak deze taak makkelijk, of mijn taak makkelijk voor mij. Want als jij niet gesteund wordt door Allah subhanahu wa ta'ala in al je zaken, in al je werkzaamheden, dan zul je niks voor elkaar kunnen krijgen. En dat wist Musa. Hij wist dat hij de hulp, steun van Allah subhanahu wa ta'ala nodig had. En als laatste zei hij tegen Allah subhanahu wa ta'ala, al uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Hij zei, en verlos mij voor een deel. Van het gebrek in mijn tong. Zodat zij mijn woorden kunnen begrijpen. Want Moosa. Alayhisselam. Was iemand die niet duidelijk kon spreken. En dit stond hem in de weg. Om zijn boodschap. Zo goed mogelijk te verkondigen. Om de woorden van Allah. Subhanahu wa zo goed mogelijk over te brengen. En ook was hij bang. Uitgelachen te worden. Door Firaun. En dat gebeurde ook. Want toen hij bij Firaun aankwam en hem uitnodigde naar Allah subhanahu wa ta'ala, beroemde en prijste deze tiran zichzelf boven een van de allergrootste profeten die ooit zijn voortgebracht. Hij zei namelijk, Ya qawmi, Aley salimul kumisr, Wa al tajrim tahti, op Am ana khayrun min hada. Alladhi huwa Luister naar wat Firaun te zeggen heeft. Nadat Moes hem uitnodigde. Naar Allah subhanahu wa ta'ala. zei Firaun, o volk... Behoort het koninkrijk van Egypte. Niet aan mij. En zie deze rivieren die onder mij stromen. Zien jullie dit niet in? Ze zeiden zelfs dat er eigenlijk 600 rivieren door het paleis van Firaun stroomden. Hij zei, zien jullie dit niet in? Of ben ik zelfs niet beter dan deze zwakkeling? Musa, salam, bedoelt hij. En Firaun is de zwakkeling, niet Moosa. Maar zei, ben ik niet zelfs beter dan deze zwakkeling? Die zich niet eens goed kan uitdrukken. Dat zegt hij over alayhi salam. En ook hieruit kunnen wij een mooie les leren. Want Moesa werd wel belachelijk gemaakt. Werd uitgelachen in de aanwezigheid van mensen. Maar Moesa was niet gekomen om zijn belangen te behartigen. Hij was gekomen voor een grotere zaak. Hij was gekomen om het woord van Allah subhanahu wa ta'ala te verkondigen. En daarom lette hij daar niet op. Hij had er geen aandacht voor. En zo dient ook een da'ia te zijn. Een uitnodiger naar de islam. Ik zeg altijd, wil je een da'ia zijn? Wil je de, de mensen uitnodigen in de islam? Dan zou je jezelf moeten wegcijferen. Jij telt niet, jij bent niet belangrijk. Kijk maar naar Musa. Hij wordt uitgelachen, maar hij blijft doorgaan. Hij blijft Firaun vertellen dat hij de enige ware God moet aanbidden. Allah subhanahu wa ta'ala. En dat was ook de weg van alle profeten. Ze werden uitgescholden, bespuugd, geslagen. Ze werden zelfs gedood. Maar dat weerhield hen niet ervan om door te gaan met het verkondigen van de boodschap van Allah subhanahu wa ta'ala. En dus moest ze ook niet... Hij bleef Firaun uitnodigen naar Allah subhanahu wa ta'ala. Spottend en minachtend keek Firaun naar Moes salam. Denkende bij zichzelf. Hoe kan zo iemand, een schapenherder, mij komen vertellen wat ik moet doen? Ikke, aan wie Dunya toebehoort, wordt de verantwoording geroepen door deze nomaat uit het woestijngebied? Zie hem daar staan met zijn stok. Dat dacht Veraan. En zo denken ook heel veel mensen. Als je hen aanspreekt op hun gedrag. Als je hun aanspreekt op hun foute handelingen. Dan voelen ze zich te goed daarvoor. En dit is enkel en alleen de instelling van een hooghartige, verwaande persoon. En ik ben bang dat zo'n persoon niet geleid zal worden naar het rechte pad. Opeens stond Moesah, opeens stond Veraan op. Want hij zag dat Moesah niet wilde ophouden. Hij stond op en hij stelde Moesah de meest belachelijke vraag. Hij zei namelijk tegen hem: Wie is jullie heer, al Moesah? Een stommere vraag dan deze bestaat er niet. Wanneer Moesah antwoordde als volgt: Hij zei, Rabbun ledi A'ta kulla in Onze Heer is degene die aan iedere zaak die hij heeft geschapen, vorm heeft gegeven. En vervolgens heeft geleid. Weet je wat Moesat tegen Veraun wil zeggen hiermee? We lezen wel die verse, maar we denken nooit na. Hij wil tegen hem zeggen, als jij hiertoe in staat bent, dan ben jij een echte God. Als jij kan scheppen, en als jij kan vormgeven, en als jij kan leiden, dan mag jij jezelf een waardige God noemen. Maar dat kan natuurlijk niet. Maar als je dit niet kan verwezenlijken, dan ben jij een van de zoveel valse goden die aanbeden worden. Prachtige antwoord. Dit moet hard zijn aangekomen bij Firaun. Moosa snoerde verhoun de mond. Want wat moet je hierop zeggen? Maar Veraun wilde zich niet gewonnen geven. Zoals vele mensen. Als hun tegenargumenten onderuit worden gehaald. Als duidelijk is gemaakt dat zij fout zitten. Dan willen ze toch niet hun fout erkennen. Maar hetzelfde geldt voor Veraun. Want in plaats van toe te geven dat hij fout zit. Wat deed hij? Hij stelde een tweede vraag. Die nog stommer was dan de eerste. Hij zei tegen Musa. en mij, bel Hoe staat het dan met de vroegere generaties? Musa kwam aanzetten met een antwoord die verpletterend was. Die vernietigend was voor vrouwen. Want hij zei tegen hem: inda rabbi la rabbi Hij zei namelijk tegen hem. De kennis over hen is bij mijn heer in een boek. Mijn heer maakt geen fouten en vergeet niet. Maar deze woorden wil Moesa tegen verhouding zeggen. Het gaat je niks aan. Waarom zou je moeten bekommeren over vroegere generaties? Je zou je eerder moeten bekommeren over jezelf. Je zou je eerder moeten bekommeren over je lotbeschikking. Of jij tot diegene behoort die het paradijs zullen binnentreden. Of degene die in de hel zullen belanden. Wat zit jij nou te praten over vroegere generaties? Met dit gesprek heeft Moeses Verouwen kapot gemaakt. Met de grond gelijk gemaakt. Want Verouwen had niks meer te zeggen. Wat zou je nog moeten zeggen? En ook liet Moeses zien dat Verouwen absoluut niets voorstelde. Laat staan dat hij een god kan zijn. En hij bracht hem te schande. In de aanwezigheid van iedereen. Hij bracht hem in een toestand van oneer en vernedering. Terwijl Musa alayhi salam zichzelf hiermee bij het rijtje grote profeten toevoegde. Profeten die zich sterk hebben gemaakt voor de boodschap van Allah subhanahu wa ta'ala. En tot de dag van vandaag wordt, wordt Musa alayhi salam geroemd. En we houden van deze eerbiedwaardige profeet. En we beschouwen hem als een van de grootste profeten. En een van de grootste uitnodigers naar dit geloof. En iedereen die zich inzet op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. En de da'wa van Allah subhanahu wa ta'ala gaat verkondigen. zal door Allah subhanahu wa ta'ala geëerd worden. Geholpen worden. En uiteindelijk insha'Allah het paradijs toen binnen treed. Subhanakallah. En alhamdulillah. En alhamdulillah. En alhamdulillah. En alhamdulillah. En alhamdulillah. En alhamdulillah. En alhamdulillah. A'udhu billahi minas shaitanirrajim. Minhaa khalaqnaakum wa fiehaa nu'eidukum. ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشرن فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا لا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.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 فأوجس في نفسه خيفة موسى قل لا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السَّحَرَةُ سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أَنْ آذن لكم إِنَّهُ لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجنكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى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 إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يَأْتِهِ مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلاء جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسلب عبادي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 يا بني إسرائيل قد أنجيناكم, قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كنوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى